8 uur in ons met het NOS-journaal. Oud-PVDA-Kamerlid Sharon Dijksma volgt Kovredaas op als staatssecretaris van Economische Zaken. Het hebben bronnen binnen de PvdA bevestigd. Maandag wordt ze officieel voorgedragen aan premier Rutte. Dijksma was eerder staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Balkenende Vier. Voor de verkiezingen in september stelde ze zich niet herkiesbaar. De 41-jarige dijksma was eerder dit jaar kandidaat om burgemeester van Nijmegen te worden. Maar de gemeenteraad koos uiteindelijk voor de CDA'er Hubert Bruls. Verdaas trad anderhalve week geleden af als staatssecretaris van Economische Zaken... na ophef over zijn declaraties in zijn vorige functie als gedeputeerde in de provincie Gelderland. De republikeinen in het Amerikaanse huis van afgevaardigden zijn voor het eerst bereid om te praten over een belastingverhoging voor de rijken, zeggen bronnen in Washington. Maar president Obama zou vinden dat de nieuwe voorstellen nog niet ver genoeg gaan. De republikeinse leider in het huis Boehner zou hebben ingestemd met een belastingverhoging voor Amerikanen die meer dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen. In ruil daarvoor eisten de republikeinen dat er wordt gesneden in de sociale zekerheid. Obama wil dat de belastingen worden verhoogd voor ieder huishouden met een jaarsalaris vanaf 250.000 dollar. Alleen dan komt er in zijn ogen voldoende geld beschikbaar om het overheidskort substantieel te verlagen. Republikeinen en Democraten moeten het voor het eind van het jaar eens worden over de begroting voor 2013. Als ze daar niet in slagen, krijgen de Amerikanen automatisch te maken met een pakket van forse bezuinigingen en hogere belastingtarieven, de zogenaamde fiscal cliff. De democratische senator John Kerry wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken melden, Amerikaanse media. Kerry moet opvolger worden van Hillary Clinton, die geen tweede termijn op Buitenlandse Zaken wil. Volgens het tv-station ABC wacht het Witte Huis nog met het bekendmaken van de benoeming. Onder meer vanwege het bloedbad op een basisschool in Newtown. Afgelopen week trok de VN-ambassadeur Susan Rice zich terug voor de post. Omdat de Republikeinen dreigden haar benoeming te blokkeren. In tegenstelling tot Rice ligt Kerry goed bij de Republikeinen. Clinton herstelt momenteel van een hersenschudding. Door een buikvirus en uitdroging viel ze flauw, waarbij ze ongelukkig terechtkwam.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 De stemming is over twee ronden verdeeld. Gisteren werd het referendum gehouden in de hoofdstad Cairo, Alexandrië en acht andere provincies. In de rest van het land gaan de inwoners volgende week zaterdag naar de stembus. De oppositie van christenen, seculieren en liberalen in Egypte is fel tegen de grondwet. De orkaan die begin deze maand over de Filipijnen trok... heeft zeker duizend levens geëist. Het aantal kan nog verder oplopen... omdat nog steeds honderden mensen worden vermist... zegt de regering in Manila tegen het Franse persbureau AFP. Veel mensen kwamen om het leven door overstromingen en aardverschuivingen. In grote delen van de Filipijnen storten huizen in... verzakte wegen en werden plantages verwoest. De regering schat dat nog zeker 800 mensen worden vermist. In Japan zijn de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. In de peilingen gaat de conservatieve liberale democratische partij... van de nationalistische oud-premier Abe aan de leiding. De LDP leed in 2009 een historische verkiezingsnederlaag... na ruim 50 jaar aan de macht te zijn geweest. De verkiezingen werden toen gewonnen... door de centrum-linkse democratische partij van Japan, de DPJ. En die DPJ beloofde een nieuw tijdperk... maar kon de afgelopen jaren de hoge verwachtingen van de kiezers niet waarmaken. De populariteit van premier Noda van de DPJ is flink gedaald... vooral door de recessie en de problemen met Japanse kerncentrales. In Amsterdam-Zuidoost is vannacht een man doodgeschoten. De identiteit van het slachtoffer is volgens de politie nog niet bekend. Rond 1 uur vannacht kreeg de politie een melding van schoten... in een parkeergarage van de flat Hooghoort in de Bijlmer. Toen agenten in de garage aankwamen, vonden ze een zwaargewonde man. Hij overleed korte tijd later. Volgens de Amsterdamse politie zijn er nog geen verdachten in beeld. En dan het weer, bewolkt, buien, geregen. Maar vanmiddag is het droog en dan schijnt af en toe ook de zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-verhaal. Ik ben Jaap Korteweg, de Vegetarische Slager. 800.000 vegetariërs kunnen samen voor 80 miljoen euro cadeaubonnen van de Vegetarische Slager krijgen. Bij de Vegapolis Zorgverzekering. vegapolis.nl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 Janine! Waar ja? ja. hartstikke donker. Heb je hier wat? Nee, ik, zie, ik kan het gewoon dat... niet zien. Ja, dit is wel te zien. Ja, maar... Ja, dit is een tocht. Dat is ja, een dit... de dendron. Ja, dat zie ik ook nog wel. Alleen die bomen, vanaf deze... Het is gewoon te... Weet je, het ja, het is wel heel donker. Het heet bomen herkennen, niet in het donker. Ja, we staan hier met een boekje... ...Bomen herkennen in de winter. Maar, uh, van Dirk Slachter. Maar we gaan het toch even proberen. Hier buiten bij het kapitol... Het is nu een beetje aan het ochtendschemeren. Maar het, het, in de volksmond zou je dit eigenlijk nog een donker noemen. Jij, maar, die, jij weet wat je... Ja, we gaan het uh, proberen. Ik heb kijken, hier het boekje het erbij. Het lampje erbij. Kijk, hier. Liggen er kegels of dennenappels onder de boom? Nee. Nee. Zijn er nog levende bladeren? Nee. Nou, dan vallen deze bomen af. Wacht, dan moet ik doorbladeren. En dan heb je hier... Heb je naalden? Nee. Opvallende schorskenmerken? Uh, een soort, even kijken, een soort dunne horizontale ribbeltjes okay. zitten er. Dat kan je voelen. Oh ja, nu worden de vingers bij het fijn wrijven van een knop van deze boom kleverig, maar niet geel. Daar kan ik toch niet bij zo. Dat en hoog. hebben de eindtakken een fijne beharing? Okay, nou, dit is dus gewoon een beuk. Dat kan ik vanaf hier ook al wel zien. En als het nou soms daar ietsje lichter is, dan gaan we iets op professionelere wijze bomen determineren. En nemen we Dirk Slachter mee naar buiten. We gaan hem halen. Morgen, nou, nu weer in het kapitool. Zodra ik dus Dirk Slachter met zijn bomenboekje, maar of die ook mini-appelboompjes in de winter kan herkennen. Dat uh, vertelt het verhaal niet. Nee, ik zie, zie je het, het uh, niet in de index staan. Oh, nou, we vragen het hem zo. Ja, ik ga het hem zo vragen. Voor de zekerheid hebben we wel een uh, reportage... over de mini-appelboomstart klaarstaan. En daarbij het wereldwijde succes van het tropisch zandoogje. Een slimme vrachtfiets. We helpen otters en we presenteren u de mooiste Nederlandse kippenrassen. Nou, dat klinkt als het uh, meest veelzijdige stukje uitzending. Dat is een hele hele optimistische uitzending. Ja, daar hadden we gewoon eens zin in. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Aubring. Tot 10 uur zijn wij Vroege Vogels. Ja. Hoor jij, hoor jij nou een tamoerijn hier? Ja, ik hoorde het Franse tamoerijn. Franse tamoerijn, nou, wat een toevallig, want het stuk heet ook u uit, uit de bletsuite uh, Dardanue was dit van de Franse componist Jean-Philippe Ramon. De eerste Nederlandse kunstmatige schuilplaats voor de otter is een feit. Medewerkers en vrijwilligers van landschapsbeheer Flevoland hebben deze week een zogenaamde otterholt gebouwd. Sinds zijn herintroductie nu tien jaar geleden heeft de otter zijn areaal behoorlijk uitgebreid, maar de opmars vanuit het uitzetgebied, de wieden en de weerribben, gaat niet zonder slag of stoot. Veel otters komen om in het verkeer. Daarom willen natuurbeheerders in Flevoland de trekroutes aantrekkelijker en veiliger maken. En daarbij is voldoende beschutting en schuilgelegenheid ook van belang. Henny Radstaak was in de Noordoostpolder bij de bouw van de Otterholt. Ja, ik heb hier wat uh, grondborenschepjes, hamers, nou, ja, er is van alles en nog wat. Kijk even wat je nodig hebt om uh, iets leuks te bouwen. is ook een bouwtekening ik hoe zo'n brug eruit moet zien. Nee, maar het is een, uh, je, je kunt het heel snel inschatten. Je zou deze eigenlijk aan de zijkanten moeten zetten, dan wordt het ongeveer uh, 20 centimeter hoog. Dan uh, wordt er een soort vierkant blok en dan dit soort planken eroverheen. En dan heb je, we zijn we al een heel eind verder... Uh... We gaan de halve boomstammetjes netjes afgezaagd. Ruim een meter hoog. We zien een fantastische poort. gepleegd. Daar kijk ik niet doorheen. We kwam hier maar in deze hoek plaatsen. En dan zie je, uh, ja, wat is het, anderhalve meter bij anderhalve meter. Dat... We staan in een heel klein miniem bosje ja. op Schokland. We kijken uit op het mooie, uh, karakteristieke kerkje van, uh, van Schokland. Langs de sloot is het echt uh, otterbiotoop. Het is een beetje marginaal, otter ben je het de, de sloot, de watergang, die heeft nog wel redelijk wat vis. Er is wat moeras, dat is ook wel redelijk. Maar wij denken wel dat die otter hier in uh, elk geval tijdelijk kan passeren. Uh, en, op die manier, en omdat er zo weinig dekking is, bieden we hem een extra kans. Jij bent Jeroen Reinhold, landschapsbeheer Flevoland. Ja. Reinhold en Otterholt. Uh, ja, dat zijn ze... nog bijna op elkaar. Want nee, komt, die, komt die naam nee. daar vandaan? Want het is een Otterholt. Ik heb het zitten zoeken, maar het woord bestaat eigenlijk niet in Nederland. Het Nederlands bestaat niet, nee. Het, uh, het wordt door de ottermensen nog wel eens gebruikt. Ik denk dat het wat meer uit Engeland komt. Nee. En, uh... Dat is niet naar jou genoemd? Nee, nee, nee. nee. Ik ben er niet naar vernoemd. <laughs> of andersom. <laughs> het wordt een dekkingsplaats voor die otter. Ja. Waarvan we weten dat die al vanuit de weer hebben... Hier gesignaleerd, ze zijn zelfs verderop, Flevoland ja. in. Ja, we hebben uh, otters nu zelfs tot uh, aan Lelystad. Dus wat dat betreft uh, hebben we goede kansen. Alleen het probleem is, ze worden doodgereden als ze de weg gaan versteken. Ja, dat hebben we vorig jaar gehad. We hebben er iets van uh, vijf gehad op de A6 tussen Lemmer en Emmeloord. En... Uh... We zijn de weg. Sorry. <laughs> Ja, daar hebben we vorig jaar al eens naar zitten kijken van waarom zijn ze daar nou precies overreden. Er zitten toch faunapassages. En die faunapassages lijken niet helemaal te voldoen en die worden nu ook verbeterd. Ja, want ze kunnen wel dan wel van de weerribben naar Lelystad, maar niet helemaal over water. Nee, je moet een heel stuk over land en dat doen die otters ook wel graag hoor. Die, die lopen graag over land. En daar zit juist het probleem. En daar zit het probleem, hè, want dan steekt hij toch de weg over, terwijl hij er ook onderdoor had gekund. Dus op die manier uh, proberen we daar iets aan te doen. We zitten in Natuurpark Lelystad, er zitten otters in gevangenschap. Heeft er iets mee te maken dat daar dan toevallig ook een wilde otter opduikt? Ja, het heeft er in zoverre mee te maken dat die wilde otter... die heeft die uh, otters in het hok gevonden. En die loopt nu allerlei rondjes om het hok om binnen te komen. Vooral bij de vrouwtjes probeert hij binnen te komen. Ze dus is aan het graven bij het dat... Er... Van, hij probeert van, van buitenaf het natuurpark ja. in te komen. Ja, ja. Hij, hij probeert in die verblijfplaats van die vrouwtjes te komen... en is eraan aan het graven en het doen... En dus komt hij daar ook heel regelmatig even langs om te kijken of hij alsnog een keer naar binnen kan komen. Arda, jullie ja, dus zijn met een groepje naar Engeland geweest, ja. want daar is een otterhold heel erg normaal. Ja, want daar zitten ontzettend veel otters in Engeland. Ze zijn er ook gespecialiseerd in het vinden van otters aan de hand van sporen. En wij hebben dus speciaal gevraagd, kunnen jullie ons leren hoe je zo'n otterhold moet bouwen? En dan hebben we dus een hele dag met een aantal vrijwilligers ook uit Engeland met z'n allen dat gebouwd. Dat is ontzettend leuk en leerzaam. Een schuilplek voor de otter, maar werkt het daar in Engeland? Ja, die worden wel gebruikt, want ze hebben er ook wel camera's bij hangen. En dan zien ze dus echt dat die otterhols worden gebruikt. En met name op plekken waar een otter dus uit zichzelf geen natuurlijke schuilplaats kan vinden. Ja, dan worden ze volop gebruikt. Maar je zou zeggen, hier is een bosje langs, langs een sloot. Dat is een uh, bij uitstek geschikte plek waar die zelf misschien nog wel dekking vindt. Ja, maar omdat otters natuurlijk zelf niet graven, moet je wel iets maken waar ze dan onder kunnen gaan zitten. En dat is ja, niet overal aanwezig. En dat maken we dus hier, een plek waar die echt ook dekking boven zich heeft. Hij heeft dus wel een in- en een uitgang, hè, voor, ook voor de veiligheid. Mocht er iets inkomen, aan de ene kant dat hij wel kan vluchten. Wat zou een gevaar kunnen zijn? Ja, een vos, zoiets. Ik denk een andere roper. Ja, het idee was om andersom te doen en dan die er bovenop te leggen. Die moeten we hebben, die kan hier aan het einde erbij. Dus dan komt die otter hier straks aan, Jeroen, en dan... Je moet hier achterlangs, rond en door, helemaal in die kamer. grote kamer van 1 bij, nou, 1 bij 2 is het denk ik wel bijna. Nou, het dak ligt erop. Ja. In ja, de nou. bouw is het dan uh, de tijd voor het pannenbier. Uh, ja, maar het hoogste punt hebben we niet bereikt, hè? Dat is pas als die rommel er ook op het dak uh, komt te liggen. Dan, uh. Nog even wachten. Maar we hebben wel uh, koffie of thee, hoor. Dat, uh... ja. Over dat dak heen wordt nu wat uh, nou, ja, takken uh, en wat strooisel. En uh, ja, zodat het ook niet zo opvalt, hè, want... Toch een beetje van dit soort dingen. Van ja, Het valt natuurlijk wel redelijk op zoals we nu gemaakt hadden. Nu valt het al wat minder op. Maar goed, zo'n verblijf is natuurlijk eigenlijk ook goed voor uh, wezels en hermelijnen en bunzingen. Oh, die mogen er ook. Die mogen er ook in hoor. Voor mij zijn ze allemaal welkom. Cool. Nee, dat is natuurlijk wel het leuke. Dat je, dat je iets maakt wat voor veel andere beesten ook geschikt is. Nou, Het wordt het wel echt wat. Nee, dat is de uitgang hè? Ja, dat uitgang. Ja. Kan die er nog wel uit dan? Ja, op een klein stukje opzij doen. Dan hou je wel de ruimte. Hij worstelt zich wel verder. Het is niet zo'n zwakke jongen, hoor. Nee? Nee, vishotters zijn uh, taaie beesten. eens een gezien? Ja. Ga je hier in de buurt? Uh, even kijken, hoor, aan de Lempse vaart. Maar dat is al uh, 40 jaar geleden. Maar het zijn, het zijn fantastische beesten. Speels, altijd in beweging. Ze kunnen lijken wel of ze niet stil kunnen zitten. Altijd kopje onder, weer boven. Het zijn grandios mooie dieren. De laatste hand wordt nu gelegd. Kijk, waar is nu de ingang? Dat is dat dus hier hè? Ja. oh ja, dan komt hij hier aan zo. En dan vindt hij zo. Ik kan weer daar langs als je wil. kan kan ook daar langs en dan kan hij zo naar binnen kruipen hè. Ja. kom maar. Kom maar. Je bent welkom. Je huis is klaar. Vanislav Bunin speelde de passepied uit de suite Bergamasque uh, van de Franse communist Debussy. Nou, zo rond de achterkamer Menno en ik, er niet helemaal uit het uh, determineren van bomen, maar toen was het nog een beetje donker. Het is nu iets lichter geworden. Dus ik ga ervan uit dat het nu beter gaat uh, lukken. En gelukkig is de auteur uh, van het boekje Winterflora er ook bij, Dirk Slachter. Ze staan even kijken, kan ik ze zien aan de overkant van nee, het grofveld? Nee, je ziet ons niet. Nee, nee, nee. We zijn door de, de, de bocht om, ah. en een, een laan in. En Dirk, we, we staan hier uh, vlakbij een boom. Uh, we gaan het gewoon even opnieuw proberen. Uh, het determineren. Uh, uh, jij ruikt waarschijnlijk wat voor een boom dit is... maar ik, ik vind het erg lastig in de winter... Net zoals veel mensen waarschijnlijk. Dirk, goeiemorgen goedemorgen trouwens. Goedemorgen, mijn al. Ja, uh, Biologiedocent uit, uh, uit Haarlem, die dit prachtige boekje geschreven heeft. We gaan het even proberen. Uh, uh, hoe beginnen we dan? We staan bij een boom en we weten niet wat het is. En we hebben het boekje. We ja, gaan kijken hand. Wat, wat er zijn er voor bijzonderheden te zien. En bij deze boom, hele dikker, uh, is het dat hij een gladde stam heeft. In het halfduizend zie ik het net. Vrij gladde stam. Ja. Nou, dan kijk je in het boek, startpagina. Ja, pagina 14. Uh, bijzondere, even kijken opvallende schorskenmerken. Glad. Glad, moerzoude ja. strepen. Het is glad, 36. Ja. Dus het is eigenlijk het afwerken van een... Van een, van een lijstje? Ja, een dus, lijstje van ja. vrij natuurlijke kenmerken. En dat is het bijzondere, denk ik, van het geheel. Ja. Dus dingen die je goed kunt onthouden ook. En als je aan de bladzijde 36 gaat... Dan komen we bij de gladde stammen. En de gladde stammen. En dan kijk je welke lijkt erop. Ja, want we zien hier kers, berk, abeel, beuk, en Bij de gladde haagbe... zien we gewone S, Doorn, Haag, beuk en Beuk. Want hier oh, begint ja. iets anders. Oh, dat is iets anders, ja. Dus er zijn er maar drie waar je uit kunt kiezen. Nou, dan moet je kijken is er iets van ribbeltjes te zien. We gaan er even naartoe. Ja, oké. Okay. We stond er een stukje vanaf. Ja. Is er weer iets Een nou, Schrikkelijk dikke boom. Dat staat er niet bij, hè? Hoe dik, hoe, hoe dik die mag zijn. Ja, precies. Op oh, de nee, centimeter. Oh, ja. Oh, en als je goed kijkt, dan zie je allemaal ribbeltjes... van een paar millimeter, twee, drie millimeter. Ja. En die zit echt overal. Ja, en als je dan kijkt... Het is hem, Beuk. Het is de. Ja, hoor. Oké. Okay. Nou, een ander. Dit is de beuk. Die is gedetermineerd. Ja, want pas geleden liep ik voor een... Uh, voor, voor een ander item hier met iemand door het bos. En ik, probeer, ik dacht ook daar heel makkelijk een paar bomen aan te wijzen. En ik ging, ik ging vier keer in de fout. Want ik denk dat veel mensen daar uh, last mee hebben in de winter. Ja. ja, je moet naar andere dingen kijken. Je bent gewend om alles met bladeren te doen. Die vallen op, die dringen zich haast op. En nu moet je naar ja, andere zaken kijken... waar je gewoon niet naar gewend bent te kijken. Hier staat, Dit hier. Hier staat een naaldboom. Nou, ja. Als je bij die naaldboom kijkt, weer startpagina. Want zo werkt het boek. En je kijkt naar... Even kijken. Uh, naalden. Dan ja. kun je kiezen: bosjes in tweetallen of afzonderlijk. Ik zou zeggen: in een, in een bosje is dit. Oh, de naalden zelf? Ja, je. de naalden oh, zelf. Hoe ze erop staan. Ja, nou, die zijn dus afzonderlijk. Ja. En dan ga je daar naar de bladzijde. Even goed kijken: 30. De bladzijde van de afzonderlijke naalden. Uh, doet u thuis mee als u al een, een, een kerstboom heeft? Want sparren, hebben die afzonderlijke naalden? Kijk maar, die staat hier ook bij, dat is oh ja, de fijnspar, fijn bij de afzonderlijke naalden. Nou, afzonderlijke naalden zijn er uh, 1, 2, 3, 4, 5 mogelijkheden. Uh -huh. Ja, wat zijn de verschillen? Nou, die je daar lijkt die echt niet op. Echt niet. Want dat zijn scherpe, ja, dat zijn andere naalden. En dit is de is... zilverspar. Ja, dat Het dat is, ja, is meer de Noordmanspar die je in, de, in de huis hebt. Dat is een ja. zilverspar. Want er staan prachtige tekeningen in dat boek. Ja. Die tekeningen zijn allemaal van jou? Niet allemaal, maar oh. ik heb uitgerekend 92%. Oké. Okay. Maar dat is heel fijn getekend. Dus ja. je kunt heel. Waarom geen foto's? Uh, tekeningen zijn altijd duidelijker. Uh, je hebt geen probleem met scherpte, diepte. En ja, dit, dit uh, ja, ja. komt er goed uit. Nou ja, en als we dan dus doordetermineren, dan zien we eigenlijk. Ja, ik, ik zou dan zeggen of Nee, niet de doek, de taxus. Kijk maar, dan kijken we wat zaten bij de taxus. De enige naaldboom met groene eindtakken. Nou, en wat heeft die? Groene eindtakken. Ja. En we zijn er. Dus zo snel gaat het eigenlijk. Ja. Maar op deze manier, lopen we nog even door... Ja. wordt eh, determineren ook wat, nog wat leuker in de winter? Want veel mensen gaan natuurlijk wel in de winter nog naar buiten, lekker wandelen... Ja. maar die denken dan niet zo heel erg meer na over... laat ik nog eens wat soorten herkennen. Nee, je bent niet gewend dat je in de winter soorten kunt herkennen... En ja, dat blijkt gewoon heel makkelijk te gaan. Als we naar deze kijken hier. Oh, okay. deze, daar zit, uh... Hier hangt nog wat aan. Ja. De takken zijn... met, met kleine. Uh... Aan, aanhangsels. Nou, je hebt de categorie aanhangsels. En dan kun je kiezen uit een hele serie. En dit is. Ja, het is vaak een beetje een lachertje. Worstvormig stijf. Sommige mensen vinden dat echt heel leuk om te zeggen. Ja. Worstvormig stijf. En als je hier kijkt, worstvormig stijf. En je kijkt in het boek. Uh, dan moet je nog een keertje aan de knoppen kijken. Want die... Ik, er hangen dus een kleine groene nou ja, worstjes aan... van ja. een centimeter of anderhalf lang. Die zijn ja, hard, stijf. Ja, ja, ja. Heb je dat zelf verzonnen, die, die beschrijving? Echt. Ja, okay. ja, ja, ja, ja. Zegt veel over mij. Ja. En uh, de knoppen, daar zit groen aan. Dan ben je automatisch uitgekomen bij de hazelaar. Ach, wat leuk. Dus het gaat ja. heel snel. En dat is het aardige van, van deze opzet. Natuurlijke yes. kenmerken. En ja, je bent er zo... Het is niet dat moeizame zin na zin afstrepen van dit niet, dat niet, dat niet. Maar je komt er gewoon. En uh, kunnen zelfs hele uh, niet ingewijde bosbezoekers het boekje gebruiken? Juist. Ja, ik heb geprobeerd om te zorgen dat mensen van 10 tot 110... deze 110 soorten kunnen herkennen. Ja. Was er niet al zoiets? Nee, helemaal niet. Tenminste, uh, er is ooit een knoppeltabel geweest, maar die was veel trager... Had ik ook gemaakt. Heel lang geleden was er eentje. Ja, daar werkte iedereen mee. Maar toen was er nog niks. Nu is er echt niks. Dus dit is uh, een niche die gevuld wordt. Ja, we uh, we praten zo dus nog even binnen verder. Maar je wilde nog wat meenemen, toch? Je zei, ik moet nog even langs een boom om wat... Ja, ik, ik zie hier nog wat, wat bessen. Dus die, uh, die neem ik even mee. En het andere wat ik wilde kan ik nu niet goed zien. Omdat het nog niet helemaal licht is. Okay. Dus we doen het hier met die bessen. Nou, schakelen we nog even door. En dan gaan we weer op weg naar het kapitel. En dit hier, ja... ja. En geluiden, doe je dat ook? Geluiden van bomen? Oh, ja, ja. Uiterst duidelijk. Ja, heel dit, belangrijk. Dit, dit klinkt echt... <laughs> nou. dit klinkt Zometeen dan het geluid van de beuk bij het Capitool... en een workshop kerststukjes maken volgens mij... met Menno wendveld en Dirk Slachter. Maar we gaan eerst even naar Ster en Nieuws. Het nieuws wordt gelezen door Raymond Seré. Tot zo. Een goed pensioen is een kwestie van vooruitdenken.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 De republikeinen in het Amerikaanse huis van afgevaardigden... zijn voor het eerst bereid om te praten over een belastingverhoging... voor de rijken, zeggen bronnen in Washington. De republikeinse leider in het huis, Burner, zou hebben ingestemd... met een belastingverhoging voor Amerikanen... die meer dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen. In de ruil daarvoor eisen de republikeinen... dat er wordt gesneden in de sociale zekerheid. Obama wil dat de belastingen verhoogd worden voor ieder huishouden... met een jaarsalaris vanaf 250.000 dollar. Oud-PVDA-kamerlid Sharon Dijksma volgt Kover Daans op... als staatssecretaris van Economische Zaken. Het hebben bronnen binnen de PvdA bevestigd. Morgen wordt ze officieel voorgedragen aan premier Rutte. Dijksma was eerder staatssecretaris van Onderwijs... in het kabinet Balkenende Vier. Verdaas trad anderhalve week geleden af... als staatssecretaris van Economische Zaken... na ophef over declaraties.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 De geruchtenstroom vindt een gewillig oor bij veel Chinezen, omdat geruchten in China vaak betrouwbaarder blijken te zijn dan het nieuws van de staatsmedia. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Online. Vanochtend valt verspreid over het land een aantal buien. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, maar vooral het zuidoosten blijft gevoelig voor wat regen. De zon komt er slechts lokaal aan te pas. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt een graad of acht. Vanavond is het overwegend droog en zijn er enkele opklaringen. In opklaringsgebieden koelt het af tot een graad of drie. Vannacht trekken vanuit het zuiden opnieuw buien over het land en loopt de temperatuur weer iets op. Morgen komt er opnieuw veel bewolking voor en vallen er enkele buien. In de middag wordt het vanuit het westen wat droger. De maxima komen uit rond 7 graden.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 Rookvrijpolis.nl. Wie is volgens u de meest inspirerende Nederlander van 2012? Ebke Zonderland, André Kuivers, Koningin Beatrix of misschien wel uw eigen moeder? Kruispunt Onderzochthoek gesteld is met ons vertrouwen. Niet alleen in de toekomst, maar ook in elkaar. Vanavond om 11 uur RKK Nederland 2. Preventie loont. Kom naar rookvrijpolis.nl. Rookvrijpolis.nl. 3,5 minuut over half negen. Tijd voor de columnist van vandaag. Wie zal het wezen? Okay. Ruben Smit. Smit is ecoloog, schrijver, natuurfotograaf en filmer. En de vaste gast in Vroegvogels TV. Momenteel, momenteel werkt hij bezeten aan wat wellicht zijn magnum opus gaat worden: een avondvullende bioscoopfilm over de indrukwekkende, bijna on-Nederlands woeste natuur van de Oostvaardersplassen. Die volgend jaar september in première zal gaan. Ja, gelukkig had hij tussendoor ook nog even tijd voor een kolom Vanuit de Oostvaardersplassen is dit Ruben Smit. Dit is een bijzondere kolom want we staan uh, op nog geen twintig meter afstand... van uh, de persoon waar het over gaat. Hier staan twee, ik noem ze de twee gezusters. Het zijn twee hindes. Dus. ze zitten al helemaal mooi in het wintervacht. Ze staan tussen de willigen en ze hebben een kalf van dit jaar... en volgens mij een kalf van een jaar of drie geleden bij zich... Die zijn 25 jaar oud. Ongeveer zo'n beetje nu. Dus uh, met recht de oudste edelherten van Nederland. Maar ze zijn uh, totaal niet schuw. Dat is wel grappig. En sowieso de edelherten in de Oostvaardersplassen zijn niet zo schuw. Maar deze hinders maken het helemaal bond. Die, uh, die blijven echt tot op meter, wat zal het zijn? 15 staan. Soms wat dichter. Maar het komt waarschijnlijk dat ze weten dan dat ik een column wil voordragen. De kolom heet Dieren neuken niet. Kort geleden leidde ik een excursie in de Oostvaardersplassen. Ik wees de deelnemers op de bronstijd van de edelherten. Tegen het decor van de burlende herten legde ik omzichtig uit... dat dit hele spektakel te maken had met de vruchtbaarheid van de hindes. Slechts enkele uren is een hinde ontvankelijk, oftewel vruchtbaar... en wordt dan beslagen door het mannetjeshert. In een gevatte reactie op ongeveer dezelfde woorden... reageerde een van de excursiegangers dat ik angstvallig het woord... neuken niet in de mond zou nemen. Dat was ik mij niet bewust. Ik wist me even geen raad. En nu ik er later over nadenk... klopt het dat ik het niet over neukende herten heb gehad? Dat doen ze namelijk niet. Volgens mij doet geen enkel dier dat. Dieren copuleren, paren, beslaan, bevruchten en hebben gemeenschap. Dieren vrijen niet, laat staan neuken. Hooguit een enkele primaat zoals de bonomo, maar verder echt niet. Je kunt er volgens mij alleen maar van spreken... als er met grote regelmaat geslachtsgemeenschap wordt bedreven. En dan ook nog op een manier dat het voor beide partners lekker is. Platte seks om de seks. Bij zowel de meeste zoogdieren als vogels... ik laat voor het gemak de andere diergroepen even buiten beschouwing... is er sprake van een korte periode in het jaar dat er geslachtsgemeenschap kan plaatsvinden. Dan alleen zijn de vrouwelijke dieren bereid om gemeenschap te hebben. Niet voor hun plezier, nee, pure noodzaak. In een vaste tijdspanne is de kans op overleving van het nageslacht namelijk optimaal. Ook de mannetjes zouden het overigens niet overleven. Zoveel testosteron zou een gewisse dood betekenen. Dat hebben wij mensen niet. Wij jongen het hele jaar door. Zo gezegd zijn wij mensen dus eigenlijk heel uniek. Stel je voor dat vrouwen, net als edelheid hindes, maar een paar uur vruchtbaar zouden zijn. Dan zou er chaos uitbreken. Het openbare leven zou compleet ontwricht worden. Ik zie het zo voor me. In de supermarkt jagen hordes mannen achter een bereidwillige vrouw aan. Goed eigenlijk dat we kunnen neuken. Onze muzieksamensteller uh, Renald Ruiter heeft zich onmiskenbaar laten inspireren door uh, Debussy vanochtend. Hij werd uh, hij, even kijken, 100, 150 jaar geleden geboren, zie ik hier. En daarom veel Debussy vanochtend. En uh, dit was van zijn hand Lupetine Negre in een arrangement voor vijf clarinetten, uitgevoerd door het Budapest Klarinet Quintet. Nederland telt maar liefst 115 kippen. Ja, ik zat dit net een beetje voor te bereiden, deze tekst. En tegenover mij zit Dirk Slachter, biologiedocent uit Haarlem. U weet wel van bomen herkennen in de winter. En uh, ik zat dit voor te bereiden en ik uh, zat een beetje te lezen. 115 kippensoorten. En toen brulde Dirk: Rassen. Rassen, zei die jongens. Het zijn rassen. Geen kippensoorten, maar rassen. Nou, 115 kippenrassen dus. Ooit gehoord van de Groninger meeuw, de Nederlandse uilenbaard of de marans. Al deze kippenrassen zijn te vinden in het net verschenen kippenboek... van Jinke Hersterman en Jan Smit. De schoonheid van kippenrassen in de Lage Landen. En mooi zijn ze, de kippen die gevokt zijn om hun verenpracht of hoofdtooi. Hobbyboer Bert Mombarg in Pijzen kan erover meepraten. Zijn proefschrift Houden van Kippen... handelt over de liefde van de mens voor de kip door de eeuwen heen. En uiteraard heeft hij een tuin vol kippen. Ook Jeanette Paramoor liep daar rond en zij ontmoetten hem naast het kippenhok. Wie is die Jerry Schopper? Dat is een Groninger Meeuwhaan. De Groninger Meeuw is een oud Nederlands kippenras. Hij is voornamelijk wit en een zwarte staart. En dat is een kip die heel erg gerieerd is aan de provincie Groningen. Dat is niet de enige. Ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hokken, daar zie ik nog wat lopen. Daar binnen de schuur heb wat? je er nog meer. Ja. Een beetje uit de hand gelopen, hobby? Ja, kan je wel zeggen. Ja. Oorspronkelijk begin je dan met één kippenras. En daar lees je wat over. En dat waren in mijn geval waren de Drentse honkrielen En daar lees je dan wat over. En dan denk je: goh, dat is aardig. Het verhaal erachter, de historie de, daarvan. En dan denk je: van, goh, er zijn ook nog Groninger kippen. En dan ga je eens kijken op een tentoonstelling en dan zie je die. En die vind je dan eigenlijk ook wel mooi. Ja, en als je dan Groningen en Friesland hebt, dan is de logische stap ook de Friese. En ja, zo is dat bij mij gegaan. En wat dat betreft is het net een postzegelverzameling. Oh ja, Bert, je moet uitkijken. Er zijn 115 rassen, zeggen Nederland. Daar heb je hier geen ruimte voor, Nee, ik, uh, ik heb dus uitsluitend Nederlandse rassen. En daar moet ik het thuis wat prettig houden, moet ik het ook. Daar, oh ja, hoeveel heb je daar? Ik heb 18 verschillende rassen. 18? Ja. En, ja, ja. en in okay. totaal zo nou, iets meer dan 100 kippen. Naast mij staat Jynke Hesterman, auteur mede-auteur van het boek Kippen. Hè, de schoonheid van 28 kippenrassen in de lage landen. Nou zei ik net 115. Hoeveel zijn het er nou? Ja, zo rond de 115. Misschien wel ietsje meer, ietsje minder. En ja, je moet keuzes maken. Net zoals Bert keuzes heeft gemaakt in de praktijk... hebben wij voor het boek ook uh, keuzes gemaakt. En zijn het niet alleen de Nederlandse rassen. We hebben er ook wat buitenlandse oh. rassen bij uh, zitten. Maar het zijn dan de allermooiste of de allerbijzonderste? Dat vinden of wat? wij, ja. Dat uh -huh. wil zeggen, de fotograaf Jan Smit die heeft... Uh, Echt wel de mooiste, de mooiste kippen geprobeerd voor de camera te krijgen. En verder hebben we ook gekeken naar wat komt nou in Nederland eigenlijk van deze bijzondere kippen dat het meest... Wauw. Even dicht houden. Hoe heet -ie? Dat is weer die Groningen Meel. Oh, die... ja. Goed. Sorry. Hebben we gekeken naar wat komt nou het meeste voor in, in Nederland, zodat het ook nog wel een beetje verkrijgbaar is voor de... Hoe komen we nou aan 115 rassen? Ik had geen idee, zeg ja, zoveel. Het is een proces van twee eeuwen geweest, Bert? Ja, langer nog, langer, langer, langer nog, ja, ja. ja. Oorspronkel, de oorspronkelijke kippenrassen waren er maar vier, en uh, dat waren vier, uh, nou, soort bossoenders, en geleidelijk aan uh, zijn uit die kippenrassen met onderlinge kruisingen, zijn verschillende kippenrassen uh, zijn er ontstaan. Ja, want ze hebben het niet alleen over sierkippen natuurlijk, maar ook over gewoon kippen die, uh, die we opeten, hè? Ja, in het verleden wel. De, de kippen ja. die we nu opeten, die zijn heel speciaal gefokt op, uh, op vlees. Nou, dit is hier zie je als lopen. Ja, Prachtige die... tekening, hè? Ja, rood, bruin en, en ja. zwart. Soms als een redelijk populair ras. En dan weer een poosje als een uh, wat minder populair ras. Nou, ja, ik las... Uh, want ja, jij weet er echt wat van, hè? Je hebt een boek geschreven, of je bent zelfs gepromoveerd op de sociologie van de kip. Mm, en ja. je noemt de kip eigenlijk een soort spiegel van de samenleving, hè? Ja, zo kan, je, zo kan je het wel zeggen. Van, uh, in tijden van de oorlog en vlak voor de oorlog... zag je bijvoorbeeld ook een hernieuwde belangstelling... voor een typisch Nederlandse kippenrassen ontstaan. Bijvoorbeeld in die periode was het Drenshoen uh, heel populair. Het Frieshoen heel populair. En dat had... Ongetwijfeld, of dat had heel nadrukkelijk te maken met het feit dat uh, sommige mensen vonden dat dat een kwestie was van ons nationaal bezit. Zeg, staan er uh, ook kippen hier van Bert uh, bij jou in het boek? Ja, zeker. De, de Groninger meeuw, die we ja, net gehoord precies. hebben. Uh -huh. De Lakenvelder. Die zwart-witte? Een zwarte kop, en hals en dan een wit lijf en dan weer een zwarte staart. Ja, dat is een, heel moeilijk om hem zo te krijgen. Ik vind het knap van Bert hoor, hoe hij uh, die, die kip zo mooi, uh, mooi krijgt. Want het is heel lastig hè Bert, om, om, om in, dat, ja. in die borst mogen dan weer geen zwarte veren ja. komen. Dat moet echt een goede aftekening tussen zwart en wit zijn. Ja, ja dan moet je wat, wat van de trucjes van het fokken van deze kippen kennen. En dat ik nou zo'n trucje bijvoorbeeld aan jou ja. vertel... Een van die trucjes is deze. Je moet aan de staartwortel kijken. Het stukje staart wat het dichtste bij het lichaam zit. Als dat wit begint te worden, dan gaat die kip wat pigment verliezen. En daar moet je voor oppassen. Kijk, laten zien. Ik kan er nou wel proberen een te pakken, maar dan ja. vliegen ze alle kanten op. Ja, daarna brengt is, paniek uit. Want dit is uh, van alle kippenrassen die ik heb, hoe mooi ze ook zijn, die uh, ja. lakenvelder. Maar dit is de kip die eigenlijk van alle rassen het meest onrustig is. Oh, ja? ja, het zijn er al vliegers. Oké, okay. ja. ja, hebben ze allemaal een ander karakter? En ze hebben allemaal, een, en dat maakt ze ook weer zo bijzonder leuk. En vooral ook om ze, zoals Bert ze dan heeft, allemaal bij elkaar te zien. En, en dan ook de verschillen tussen de rassen te zien. Maar je kunt daardoor ook wel heel erg een kip uitzoeken die bij jouw eigen karakter past. En sommigen zeggen je moet een kip zoeken die het tegenovergestelde van jou is. Hè? Dus als je zelf heel rustig bent, kun je gerust een wat nerveuzer kipje ja, en nemen. En zou je dan moeten nemen bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dan kom, je, dan kom je misschien wel bij die lakenvelders uit. En als je zelf druk bent, dan kun je misschien beter een, een orpington nemen. Of een, uh, orpington? En dat is dan weer een Engelse ras. Wat een namen trouwens, hè. Ja. Ik heb even wat meegenomen hier. Uh, nou, de, de meeuw en de lakenveld hebben we al gehad. Maar ik zie hier de sabelpootkriel, de uilenbaard, ja. de Noord-Hollandse blauwe. Zo, heb je die ook? Ja, die zit er achter. Hier. Oh, nou even kijken dan. Dit is een vrij makke kip. En dat is eigenlijk zo, over het algemeen, de kippen die wat ronder van vorm zijn, dat zijn doorgaans makkere kippen. Echt? Ja, makkere kippen <laughs> als, uh, nou, de kippen die vrij slank zijn, dat zijn doorgaans, oh. ja, die zijn, zijn wat wilder. Beetje zoals mensen, hè? Ja, je zou kunnen zeggen, dat is net als ja. bij mensen, ja. Ja. Ja. Deze vliegen veel minder. Dit is een veel ja. makker en rustiger ras. Rust. Ze zien er je... uh, inderdaad gezellig rond uit. Ja, ja, ja. ja. Ik las in jullie ook dat uh, het houden van kippen en het fokken en zo natuurlijk... dat dat helemaal weer in de lift zit, hè? Ja, dat wil zeggen, het, is, uh, het gaat met golfbewegingen. Mm -hmm. En we kunnen wel inderdaad vaststellen dat er tegenwoordig wel weer een uh, belangstelling ontstaat. Dat heeft ook wel ja, met deze tijd te maken van crisis. Dat mensen toch gaan kijken, van kunnen we die kippen gaan houden ook om voor de eitjes, voor het vlees? Mm het -hmm. krijgt toch weer een beetje terug het idee dat het nutsdieren zijn... Het boek moet daar ook een beetje aan bijdragen, duidelijk maken. De diversiteit van de kippen, de, de vele mogelijkheden, de vele karakters. De schoonheid. De schoonheid vooral. Hier zie je Cerama. Welke? Cerama-hennetje. Die zwarte met, met oh. iets stekening oh. ja. Er zijn twee Cerama-verenigingen in Nederland. Ja. En als je daar gaat kijken bij die Cerama-vereniging... is zeker de helft van de leden is vrouw. We noemen het ook wel een knuffelkipje. Hè? Ja. Het, is, uh, het is denk ik ook voor kinderen. Dat zal ook wel een rol spelen bij vrouwen. Als vrouwen een bepaald ras leuk vinden, dan zullen het, zullen het ook wel rassen zijn die uh, voor kinderen heel erg aantrekkelijk zijn. Ik denk dat vrouwen daar nog wat meer op letten dan mannen. Dit is wel een kipje wat uh, heel makkelijk tam te maken is. Ja. Ja. Nou, hij kijkt je toch heel lief en vriendelijk ja, aan. Hè? Het is een schatje. Ja. Ja, het is een heel mooi beefje. Maar je, je bent wel een beetje van je geloof afgevallen nou met die serama's, weer eh, Je hebt oorspronkelijk alleen maar Nederlandse vrouwen oh, Ik is... ja. In een arrangement van vijf, voor vijf klarinetten, uitgevoerd door het Boedapest Klarinet Quintet. Die, die kondigde ik net af. Is dat zo? Ja. Ik vond dit echt. Uh, vijf klarinetten. Uh, dit is wel de Debussy, maar de eerste. Het is het wel is, de Debussy, een het eerste andere. deel. Dr. Gradus Ad Paranassum uit de suite Children's Corner van Claude Debussy. Sorry. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Op onze venolijn 035 11 38 een uh, grappig vervolg op een melding van vorige week. Hoewel, grappig. Hallo, dit is Hans Roodhuizen uit Noordwolde Alweer. Vorige week meldde ik dat wij een sperrer in de tuin hadden. En ik meldde ook dat er een uh, kramsvogel was. Maar vandaag is er een drama voltrokken. De kramsvogel is gegrepen door de sperwer. Alleen de kop lacht er nog. Het is vandaag zondag met Francine in Zaandam. Mijn daktuin op twee hoog. Daar staan nog steeds enorme bossen rozen te bloeien... ondanks dat ze onder de sneeuw hebben gezeten. En dat is toch wel heel bijzonder om te zien. Met Bertus van de Kolk. Bij de IVN-tuin in Reden deden een tiental puttertjes of distelfinken... zich te goed aan de zaden van de speerdistel. Nel van Berkel, Vlieland. De meisjes zitten als noten op de notenbalk op de waslijn. op hun beurt te wachten aan het zakje met pinda's. Maar de mazen van het pinda's zakje zijn aan de grote kant, dus er wordt nogal gemorst. En smiddags zag ik een egel onder het pinda's zakje de rotzooi opruimen. En daarna schommelde die weer weg. Hallo, goedemorgen Met Christian van Werkhoven. Langs de Brabantse Waan in Putten woon ik. Ik heb sinds twee dagen die keepjes met de vinken zien optrekken. Dus dat is voor het eerst dit jaar. En ansonsten had ik laatst gebeld voor mijn merel met al die witte plekjes. Die komt ook nog altijd heel braaf bij mij eten. Daar. Hallo, met Henny Boersma uit Kromenie. Van de week zaten er drie pestvogels in een boom voor mijn huis. De laatste keer was dat... In deze boom was in 2004. Met Jacques Witteveen uit Gouda. Vanmiddag in de heentuin Goudse Hout. In de versgevallen sneeuw vloog een houtsnip op uit het grind. Dus die zijn ook weer aangekomen in het land vanuit het noorden. Daag. Dat was onze Venolijn. Blijft u bellen. 035-6711-338. Wij zitten hier nog met Dirk Slachter... Um, met de takken en de bomen. Dirk, maar heel even. We hadden het net, hoorden net over, de, uh, over de kip en de hen. En toen hadden we het, Dat was bij mij een beetje weggezakt, eerlijk gezegd. Uh, zeg het nog eens even. Een kip kan en, niet uh, alle kippen leggen eieren. Nee, er nee, nee, nee, zijn ook hanen. Dus je hebt hennen en hanen. Ja, hen en dan, uh, dan en, komt het... Maar een haan is ook een kip. Een haan is een kip. En een hen is een kip. En een kip is een kip. Ja, ja en de kip is de soort. Ja. En daaronder vallen hennen en hanen. Ja. En binnen die soort heb je ook nog ja. rassen. Ja, het was een beetje weggezakt. Ik uh, schrok er even van. Maar dus uh, een haan is een en kip. Goed, Dirk. Um, Bomen. De, de winterflora, je boek. Uh, Bomen en struiken. En wat, je, we hebben net al wat bui van buiten meegenomen naar binnen. Bij elkaar gescharreld. Wat was dat met die rode uh, bloemetjes, blaadjes? Wat zijn het? Dingetjes, heel maar klein. verder uit. soort bessen lijken het wel. Ja. En die bessen, ja, dat is een heel simpele situatie... Je kunt dat boek weer, die startpagina, gebruiken. En dan heb je daar die bessen en bottels. En de kleur hiervan is, jullie mogen het zeggen... Lichtroze. Roze. Heel ja. goed. Dan kijk je bij roze. En wat zie je? Het is de wilde kardinaalsmuts. Dat is maar één soort. En dan ben je er weer uit. Soort, hè? Ja. Ja. ja. Bij bomen. Maar ja, er zijn heel ja. veel dingen waar je dan naar zou kunnen kijken. Uh, veel dingen die, die het onderscheid bepalen... Uh, Bijvoorbeeld kleur hier, de, de, de takken hiervan, de eindtakken zijn groen. komt heel weinig voor. Eigenlijk is alles bruinig of grijzig. Ja. Dus groen is een opvallend kenmerk. En dan ga je zoeken bij die groene. En dan vind je weer wilde kardinaalsmuts. Dus die wilde kardinaalsmuts heb je snel te pakken. Maar nu heb je ook een aantal andere takken daarvoor je liggen. En die zijn wel groen, bruin, zit al wat ja. knoppen aan. Ze lijken verschrikkelijk op elkaar. Ja. ja, maar sommige dingen kun je keurig van elkaar onderscheiden door te ruiken. En dat is een beetje lastig, want... Als mensen iets ruiken, dan is het heel moeilijk om aan te geven... Uh, wat ruik jij nou precies? Omschrijf ja. je wat je ruikt maar eens. Ja, dat is het subjectief heel is geur, ja, heel subjectief, is geur, toch? subjectief. Dus, nou, probeer maar. Oké. Okay, ik weet je, wel dat je, je een prunus, is ja, prunus is amandelen, Ja, prunus is amandelen. En hier... Ik weet niet okay, wie er allemaal meneer. mee gaat doen in ja, de geuren. Uh, hier, de knop. Een knop, vijf wrijven. Ik ruik helemaal niks. Ja, sorry. Je bent toch op oh, je rug gevallen? Je liep je neus. Een knop echt fijn wrijven. Ja, ik wil wel doen alsof voor de vorm, maar ik, ruik jij iets? Sorry hoor. Ik, ik heb hier een andere. Oh ja, nu ruik ik het. Ja. Het is en een waar lijkt zuurig. het op? Zuurig. Ja, sommige mensen zeggen, dit is precies kassis. Huh? Ruik je dat ik erin? Je nee. Taf. En anderen zeggen... Een beetje kattenpis. Kattenpis. Ja, oh. nou, uh, hé, hey, netjes. Ja, dus ik echt, vind het... Mijn, als ik mijn kassis zo zou, zou ruiken, zou ik dat niet het drinken. niet overdrinken. Maar er zijn mensen die zeggen, oh heerlijk. Huh? Ja. En, ja, en als ik dus kattenpissen ruik, dan is het een. Zwarte bes. Ja, ik ruik het ook. Ja. Dit is een zwarte bes. Ja, ja okay. heel duidelijk. Dus dan, um, hoe werkt het dan in het boekje? Ik heb een knopfrijn nee, dan, dan, dan, dan zit je verderop, want uh, dan zit je bij de verspreide knoppen... en op een gegeven moment krijg je de vraag okay. van uh, hoe is het met de geur... en dan weet je precies van oh, maar dit is een zwarte bes. Dus dat is de categorie ietsje lastiger. Ja. En is een deze is ja. Ja, je hebt, even... Bij deze is dit is een vrij... Lange tak, behoorlijk stevig nog aan het begin. En ja. hier, hier breken we ook een knop vanaf? Ja, en gewoon fijn maken. Het zijn heel harde knoppen, Kleine, maar het lukt wel. groene knopjes. Mag ook krabben horen aan de bas. Oh, ja. en okay. Dit gaat ja, een dat... beetje naar kerstboom. Ja, het is... ik kan het niet goed omschrijven, dus ik zeg maar uh, aangenaam kruidig. Ja. En dat is het ook. Dit is heel lekker. Als ja. ik er eentje tegenkom, ja, dan leeg. moet ik altijd eventjes krabben, ja. wrijven. Ja. Ja. En ook de bladeren, maar goed, dat is van de zomer en de herfst. Je hebt 25 jaar aan het boek gewerkt, hè? Ja. Waarom zo lang? Omdat het uh, ja, winterwerk is, dus het, het is seizoensarbeid eigenlijk. In de winter ben ik daaraan bezig en ja, ik heb gewoon nog een baan. Maar het heeft ook te maken met het, het rijpen van een idee. Want ik had al wel eens een... een Boekje gemaakt erover en dat was ingewikkeld. Was je niet bang dat iemand anders met zo'n boek zou komen in al die tijd dat je ermee bezig was? <laughs> ik ben gewoon bezig gegaan en ik, ik zal wel zien en ja. ik hoorde niet van uh, daar gaat iets mis. Nee. Nou en nu is, het er. En nu is uh, het er. Het boekje is bij verschillende boekwinkels te krijgen, niet bij alle, maar uh, op vroegevogels.varen.nl kunt u precies zien waar u dat hele handige boekje: uh, Winterflora, Bomen en Struiken. Van Dirk Slachter kunt krijgen. Ja, het kan zo in de binnenzakken. Ja, het is echt een veldgids. Een handzaam dingetje. Om te gebruiken in het veld. En heel erg gericht op tekeningen. Dank je De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT.